Obama hield wel alle opties open, omdat volgens hem de omstandigheden kunnen veranderen. Als er duidelijk bewijs komt dat het regime van president Assad op systematische wijze chemische wapens gebruikt, verandert dat de zaak, zei de Amerikaanse president. Het weer van tijd op tijd zon, vanmiddag misschien een enkele bui. Temperatuur vandaag tussen 13 en 17 graden. Ook morgen geregeld zon en droog. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 It's beautiful and you are lovely. We're living in a Freedom. Het is uh, zaterdag 4 mei, de dag dat uh, Nederland zijn oorlogsslachtoffers uh, herdenkt. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort uh, vanuit Hotel Hoogland, waar iedereen natuurlijk weer gezellig een kopje koffie kan komen drinken of een glaasje water geschonken door... Geert van Kuik. Ja ja, ja, ja, ja. We hebben bobo's als gasten hier. Ja, het is, uh, het is allemaal wat. De redactie is weer gedaan door Yvonne Roosendaal. En... Uh, de presentatie of de techniek die ja, we voorbij. daar eerst hebben. Want dat is wel grappig. We hebben twee marks. Ja, Een duo-mark. Een duo-mark, een soort duo-baan. Willem-Alexander wou er niet aan, maar jullie wel. <laughs> <laughs> uh, dat zijn uh, Mark Otten en uh, Mark van Dalen, die uh, de regie en de techniek vandaag doen. Ja, ze kijken nu al streng, dus kan je nagaan wat er nog allemaal gaat gebeuren. Naast mij zit Dondegrebber voor voorlopig de laatste keer, want hij vertrekt weer naar Griekenland. We gaan Sertaki dansen straks. Ja, <laughs> Naast mij zit Ben Zonneveld. En tegenover ons zit... Uh... Erwin Hilbers. Erwin Hilbers. Erwin Hilbers. Erwin Hilbers. Ja, daar waren we gisteren ook al. We waren gisteren op visite bij de hockeyclub. Met uh, de mannen van Zandvoort, om het zo maar te zeggen. Het was heel gezellig gisteren, ook geleerd. Het was zeker gezellig. Ja. Uh, Erwin, wij gaan praten over de vismaaltijd en op het gasthuisplein. Maar, uh, ik wil eigenlijk een heel eind terug... Want die is ooit verzonnen door Theo Hilbers. Ja, dat en Theo komt. Hilbers is jouw vader geweest. Ja. Um, hoe heeft hij dat uitgevonden? Nou, dat is natuurlijk alweer een tijdje terug. Um, ja, dat is, is volgens volg mij al heel lang geleden. Ja, dat is uh, rond 1970 is dat geweest. Was dat in het kader van zijn VVV-functie? Ja, hij was toen uh, directeur van de VVV. Ja. En daarvoor zijn we naar Zandvoort gekomen in 1970... Um, ja, een, een ondernemend iemand uh, met, een, erg, uh, met een hoop he? fantasie en, uh, en inzet en vindingrijkheid. En, en, uh, en, en kijken wat kun je doen om het leven in Zandvoort uh, aangenaam te maken voor de Zandvoorter en de toerist. Er zat ook een, toch een steekje uh, uh, toerisme bij toen, Hij ja, wilde ook graag wat toerisme op absoluut. hebben. Absoluut. Uh, wat ik me ervan kan herinneren, want het is natuurlijk wel een tijdje terug... Um, ...was dat het uh, veel toerisme naar, naar de, de vismaaltijd kwam om daar uh, lekker te eten. Mm -hmm. ja. Die, uh, daar praten we inderdaad over, uh, nou, wat zal het zijn geweest, in de 70-80 jaar en ja. zo. Ja. Uh, daarna uh, is het weggelopen eigenlijk. Ja. Het is een beetje, een beetje in, het, in, het, in het verschiet geraakt... Uh, uiteindelijk ging het bij jou weer schriebel... ...en ik denk van ja, wat mijn vader kan, kan ik ook. Nou dus, ja, <laughs> nou, nou, dat, dat heb ik niet helemaal gedacht... ...maar in ieder geval wil ik een want vragen. <laughs> ja, ja nee, nee, dat ambiëerde ik ook niet. Nee, maar... Uh, ...ja, dat, dat was voor mij... ...was dat een, uh, een uh, ja, stukje emotie... ...wat erin zit, hè. Het, uh, toch een beetje eergevoel. Uh, mm. Ik vond dat een, een leuk idee... Om dat, uh, ...om dat weer eens te gaan, uh, gaan proberen. En dat... Uh, nou, dat is, één keer is dat niet helemaal goed gelopen door wat, uh, wat miscommunicatie. Maar vorig jaar, uh, ja, ik uh, kreeg van Jaap Kroon het uh, absolute maximum aantal kaarten door wat uh, verkocht mocht worden. Uh, dat waren er 250. En ik denk dat we er uh, nou 50, 75 meer verkocht hadden kunnen worden. Want... Dat, dat was een gigantisch succes. Ja, uiteindelijk zit je ook aan de max vis natuurlijk. Er moet ook gebakken worden, ja, dat, kijk, uitgedeeld en worden. Als ik tegen Jaap zeg van Jaap, we hebben duizend kaarten verkocht... dan gaat die duizend stukken vis bakken, alleen duurt het wat langer. En, en dat, is, dat, is, dat is ook weer zo. Ja. Dat is het evenement niet. Nee, het, nee, het, nee, het, het is kleinschalig, het is knus... Ja. Gasthuisplein, uh, heel gezellig. Ja. Ja, hoe, hoe ziet jullie organisatie eruit? Ik neem aan dat jij niet de enige bent, je noemt al Jaap Kroon. Nou, dat, uh, Jaap Kroon, dat is... Die, uh, dat, is uh, ja, dat is duidelijk. Ja, naar mijn idee toch wel een van de belangrijke spelers in het hele verhaal. Uh, Wapen van Zandvoort, weer open, dus ja. die uh, gaan uh, de consumptie verzorgen. Dus, uh, daar ben ik erg blij mee, want dat, dat, dat neemt wel een hoop werk uit de handen natuurlijk. En dan heb je ook een, een professioneel team staan wat er uh, snel voor zorgt dat je een lekker glaasje, flesje, wijn uh, op tafel hebt staan. Ik ja, kan me voorstellen, maar even in mijn gedachte, ja, dan kom je meteen tafelstoelen, uh, tafelkleden, uh, serveren van de ja. maaltijden en dergelijke. Uh, er is nog een hele belangrijke speler en dat, dat is de teken, vereniging hoor. De Wurf. Okay. Hè, die uh, die uh, hebben, zijn weer bereid om, om daar uh, in, in klededracht uh, te komen helpen. En ja, dan hebben we een... Het is een soort van systeem hoe we dat, uh, hoe we dat allemaal gaan doen. Het eh, gaat op volgorde. We willen ook wat, wat meer sturing in, in de tafelzetting. Zeg maar. eh, ja. Dat mensen een beetje op volgorde binnenkomen. Dat ze ook op volgorde uh, ja, hun eten krijgen. Zodat ze niet te lang hoeven te wachten. Nee. Het wordt natuurlijk wel vers gebakken. Dus dat, uh, je kunt ja. gaan zitten waar je wilt. Ja, je in, kunt, zou ik dat, dat, dat dan niet meer doen? Je kunt, in principe kun je gaan zitten waar je wil. Maar kijk, vorig jaar eh, is me opgevallen dat de ene kant van de rij eh, kwamen de mensen zitten. En de andere kant, eh, ja, je gaat van één kant beginnen met serveren. Ja. Dus dan heb je dus wel de kans dat je ja. wat langer moet wachten. Maar ja. dat, gaan we, dat gaan we daar ter plek uh, gaan we dat aan Nou ja, Ik noem het zo, ik kom met een stel vrienden en vind ik het wel leuk als we bij elkaar kunnen zitten. Natuurlijk. En ja. dat is vrij om. Ja, absoluut, absoluut. Het is niet zo dat ik zeg, van daar mag je niet gaan zitten. Ja, okay. nee, hoor. Geen, uh, geen VIP plaatsen, Bobo plaatsen? Nou, kijk, als jij zegt, ik heb kaarten bij me. Dus als je er gelijk acht koopt, dan zit die tafeltje vol. En dan, uh, en dan leg ik een bordje neer en ja. dan is het gereserveerd hoor. Ja, ja, ja hoor, geen, <laughs> een, geen enkel probleem. tafel. <laughs> ja. Ja, ja. Okay. Uh, acht uh, mensen op een tafel. Dus uh, inderdaad, stel wat jij zegt. Dat er mensen zijn die van, nou, ik vind het wel leuk om uh, met ze achter te gaan. Dan willen we ook graag een, een, een tafel. Kunnen ze dat direct bij jou reserveren? Of kunnen ze dat ook uh, nou, kijk, bij de, uh, de, de cafés en winkels waar het hangt? Het, uh, het belangrijkste, en, en dat is eigenlijk de reden, ook een van de redenen waarom ik hier zit, is een, is een waarschuwing. Um, ik heb uh, vorig jaar uh, tot uh, boze telefoontjes aan toegekregen <laughs> omdat er geen kaarten meer waren. Dus dat is de grote tip uh, van de dag. Um, zorg dat je een kaart hebt. En... Um, je kunt altijd even een, een, een mailtje of een belletje naar mij toe sturen om, uh, om, om, om een tafel te reserveren. Kijk, kom je met een, met een ploeg van acht man, dan is het ook wel leuk om bij elkaar te zitten. Ja. Geef me even een seintje, dan, uh, dan komt dat helemaal voor elkaar. Dat is geen enkel probleem. Ja. Nou, we toch aan dat punt al beland zijn. Uh, noem eens even wat. Hoe kunnen ze jou bereiken? Dat uh, kan telefonisch en dat kan ook via e-mail. Ja. En dat, uh, Ik ga heel even spieken. Want volgens mij staat dat ook... Uh, nou, dat staat in ieder geval staat dat op de posters die overal hangen. Dus kan het kan ook via de VVV? Uh, nee, dat zou ik niet doen. Nee, dat is... Dat nou, het kan dat... zijn dat er de Bruna, de VVV... Ja, de, die kijk, die de, de kaarten, de kaarten die, die, die zijn te koop bij de Bruna, bij de VVV, bij okay. het museum, okay. bij het wapen, bij Slenderio, Bij een aantal bars waar de poster hangt. Dus dat... Uh, maar om een tafel te gaan reserveren... Laat, ja, dus dat wil ik liever even centraal houden. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan moeten ze echt bij jou zijn. Ja, dan moeten ze even bij mij. Ja, maar het gaat er al in eerste instantie om, waar kan ik überhaupt de kaart kopen ervoor? Nou ja, wat ik zeg, dat, dat zijn de adressen. Ja. ja. Oké, okay, goed. Dus dat is. is dan... Ja, sorry Ben. De, de, de tijden van de vismaaltijd, wat zijn die? We beginnen om, uh, om zes uur. Zes uur. En tot wanneer? Of kan, is het nou... Het is nou... van inlopen... Het is ja, je gaat zitten en je wordt bediend, en als je, uh, uh, je, je komt iets later binnen, dan zet je in, zit je op tafel 10 bijvoorbeeld. Ja. En dan word je iets later bediend. Ja. Okay. Hoe werkt dat verder? Is er een, een standaard keuzemenu? Nee, het is uh, een, ja, een, een, een, een verrassings... Een, een, een, <laughs> ja, je hebt één keuze. Je komt wel of je komt niet. Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, een standaard verrassingsmenu. <laughs> ja. Nee, we hebben een, uh, een uh, verrassingsvolgerecht. En dat. Uh, Verzorgd ook uh, door Jaap Kroon. Ja. Uh, als hoofdgerecht uh, de bekende mooie, grote, verse moot Kabeljauw. Ja. Met toebehoren. En dan zit er uh, voor die 12,50 nog een consumptie bij. En dat, ja. uh, dat is het hele verhaal. En dat serveert ja. het wapen? Dat wordt, uh, ja. ja, ja. Okay. Als ik wat, uh, wat meer wil eten of drinken, kan ik extra nou, bijbestellen? Uh, eten nou, eten drinken, moet je naar nou Dover nou en voor het drinken moet je naar het wapen. <laughs> ja. Ja, nou, ik, ik denk dat, uh, dat meer eten. Dat, dat, uh, nou, dan, natuurlijk bestaat dat. Hè. Er zijn mensen die echt heel erg veel kunnen eten. Ja, ik denk maar, even van Ben. Uh, wow. Nou, ik, ik weet dat Ben vorig jaar zijn bordje ook niet leeg heeft gegeten hoor. Dus, uh, nee? Nee, nee, nee, nee kijk, de de, is er op de, de motorkabeljauw zijn uh, van die maat. dat, uh, oh, nee, dat is een, een, een, een, een voldoende. Ja. Maar ja, wat, je, wat je zegt is natuurlijk wel waar. Het is heel fijn dat het wapen erbij uh, is. En als je dus nog wat wil drinken ga je gewoon naar het wapen toe. Ja, uh, De locatie was eigenlijk vorig jaar uh, naast het museum. Nu ja. zit je met het wapen wat eigenlijk ietsje verder staat. Ja. Uh, schuift alles een stukje op. Nee hoor, we blijven gewoon op dezelfde plek de zitten. Okay. Ja. En uh, kijk, uh, logistiek gezien uh, zal er moeten worden gelopen, maar dat kun je heel simpel oplossen door de drankjes vanuit het midden te gaan serveren. Dus ja, dat, kijk, uh, daar is al over nagedacht. Vorig jaar moest het van, uh, van Charles Broodje ja. komen en er moest al over de weg heen. Ik denk dat deze afstand korter is. Dus... Ja, maar we maken hem nog hij korter. Hij komt nog dichterbij. Ja, hij komt nog dichterbij. Ja. Um, ik weet voorlopig genoeg 12.50 voor de vismaaltijd ja. Inclusief één consumptie ja. um, Te halen bij Bruna Slenderjoe, Het Wapen En nog iemand in de halte staan VVV, VVV. VVV En het museum, museum. Okay. Nou, ben al ja. en, en te bestellen bij uh, En, en, Hilbert en de reserveren via jou Reserveren voor een volle tafel En dan komen we aan jouw uh, e-mailadres Nou dat toe. kan ik nu wel even noemen ja. Dat is uh, FAM Hilbers Familie Hilbers, ja. Sam Hil Hilbers, ja. Ja. Ja. En dan edcasema.nl. Simpel ja. kan het Nou, makkelijker kan het niet. Dus uh, uh, vriendenkennis en vaste partijen, als jullie een tafel willen hebben voor max acht personen of gelijk zestien, kan dan ook. Ja, ja tuurlijk. Dan schuiven we tafels van elkaar binnen. <laughs> ja, nee, want dan oh. komt het verkeerd uit. Oh, oké. Okay. Um, Nogmaals, uh, uh, ik denk dat jij ernstig wil waarschuwen voor het aantal max. Ja, ja, dat blijft weer 250. En ja, ik verwacht een run. <laughs> als, ik, uh, als ik kijk naar het succes van vorig jaar, dan denk ik dat het nu nog uh, wat sneller gaat. Met, uh, dat denk, met dat de, denk ik ook. En ja. ik denk ook niet dat, uh, uh, net als vorig jaar, mensen moeten mopperen. Want het is nu gezegd. Het is dat nu is gezegd. Over, uh, het komt nog in de krant te staan. En is dat het... is ja, want we hebben het nog niet over de datum gehad. Ja, 14 juni. 14 juni. 14 juni. Vrijdag 14 juni. Oké. Okay. Ja. Dus als maar mensen, als mensen op 10 juni komen zeuren: van Ik heb geen kaartje, dan is het gewoon een eigen Ja, stil. dan gaan we dat vooropstellen is voor zijn ze rijkelijk laat. Ja. Oké. Okay. Nou ja, en ik denk een, een leuk uh, moederdag cadeautje. Daar zit er natuurlijk ook bij aan te komen. Kijk er dan een strikje omheen? <laughs> nee, je hoeft ja, niet af ga te wachten. Dat ga, ga ik allemaal niet vertellen nee, natuurlijk. ik heb zo'n clip waar ik alles in <laughs> Oké. <Okay>. Oh. <laughs> Goed. Wel. Samenvattend, 14 juni, 6 uur, op het Gassersplein. Vanuit het Wapen en vanaf het Gassersplein wordt geserveerd. 12,50 voor een kaartje. En als je een tafel wil hebben, moet je bij Erwin Hilbers van Hilbers. casema.nl. Precies. Is het zo kort en goed samengevat? Ik denk het wel. Denk ik ook. En anders kom ik over twee weken nog een keer. <laughs> <laughs> goed je dat je uitverkocht bent. Ja, precies. <laughs> hij, hij komt voor de koffie. Nou, is ook. ook Erwin bedankt. Ja, ook bedankt. Ah, Oké. Okay. The Beatles, Let It Be. Volgende gast is uh, ondertussen. Niet hier uh, als, als, als presentator, deze keer, maar als uh, iemand die uh, in de stichting Paul en Max Schumacher Zandvoort zit. Ja. Um... Verrassing, dat stond uitgebreid ook in de krant. Uh, ja. Zandvoortse courant uh, over een fonds wat opgericht is. En, ja. Uh, waar dan stichtingsbestuur aan verbonden is, waar jij dan in zit en. Spreek je namens dat uh, stichtingsbestuur? Ja, want uh, uh, in het plan uh, van de stichting staat dat je ook een keer uh, openbaar moet uh, worden. En uh, ik denk al anderhalf jaar geleden uh, hebben de, de, de broers Schumachers gebeld met de burgemeester. Die voorzitter is van de stichting van kunt u eens langskomen. Want wij willen wat voor uh, Zandvoort en de Zandvoorters doen. Nou, de burgemeester is daarheen uh, gegaan heeft er een paar keer koffie gedronken. En daar is uitgekomen dat uh, de, de, de nalatenschap van de heer Schumacher ter beschikking wordt gesteld aan zandvoorters. En wel zandvoorters die uh, bepaalde behoeften hebben en uh, op een bepaald niveau leven. Dus als je nou echt geen geld hebt of je moet iets kopen, dan kan je bij die stichting terecht. Dat is verder uitgerold met uh, uh, twee andere bestuursleden wa waar ik er een van ben. En onze huisarts uh, Mark Hermans. Nou, we zijn een paar keer bij elkaar geweest, uh, ook met, uh, uh, met meneer uh, Max, want meneer Paul is inmiddels overleden. Die, okay, ja. uh, en uiteindelijk moet je daar wat mee, dus het is uh, uh, uh, bij de notaris Valk vastgesteld wat, wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Nou, we vonden het toch juist om uh, nu iets te publiceren, hoewel uh, er mag best wel verteld worden dat het, uh, het geld wat te besteden is, is alleen de, de, de rente van het kapitaal, ja. dus we moeten best nog wel voorzichtig zijn. Want het kapitaal is pas een half jaar oud. Even een vraagje tussen, ja. hoor, jullie als stichtingsbestuur, bepalen jullie ook hoe dat geld belegd wordt? Of, of ja. op welke manier het rente gaat opleveren? Ja, nou daar moet je dus uiterst voorzichtig mee zijn. Want je kan ja. dus niet met, uh, niet met geld van zo'n stichting naar de beurs. Want vervolgens heb je maar een half kapitaal. Ja. Uh, en het kapitaal moet het kapitaal blijven. Dus je kan dat alleen maar heel, uh, uh, heel laag wegzetten, om het zo maar eens uh, te noemen. Dat betekent een spaarrekening, obligaties. Ja, ja, nou ja, dat nou ja, verloopt uh. alleen nog maar op spaarrekeningen. En, uh, ja. die, die dus, ja, zoals bekend op het niet al te veel opleveren. Dus we zijn uh, best wel voorzichtig met uh, wat we moeten gaan doen. Maar ja, het, het te verdelen kapitaal moet eerst opgebouwd worden. Ja, dat is zo. En dat betekent dus eigenlijk, om het heel goed te laten gaan, dat die stichting... ...eigenlijk nog een, een tijdje eerst moet beleggen voor ze vo, voldoende geld hebben? Nou ja, de, de, uh, het is niet helemaal eerlijk om, nog, om te zeggen van nou, we doen liever nog een half jaar niks. Want ja. als er nu een acuut geval zou zijn, ja, je, dan, jullie, dan is daar nog wel wat. We zijn op... er buiten getreden. Dus. Ja, nou, dat, dat, dat realiseren wij ons ook. En als er iets uh, uh, zou gebeuren, dan kan dat ook. Maar op een gegeven moment is dan het eerste gedeelte van, van de rente is op. Ja. En dan zal je moeten wachten tot er weer rente is om weer het volgende te doen. Dus ja, ja, aan de ene kant heb je gelijk. Uh, als er zeg maar het eerste half jaar niks gebeurt... Ja. dan kunnen wij dat, uh, dat, dat kapitaal opbouwen. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Want het rentekapitaal wordt, wordt steeds groter natuurlijk. Ja, en, en als er iets acuuts is, dan is, er iets, dan is ja. dat iets. Dan is dat maar zo. Maar als de pot leeg is, is de pot leeg. Ja. Nou kom ik met een vraag bij jullie. Ja. Om ondersteuning. Moet ik aan een flink aantal voorwaarden voldoen? Nou, uh, niet uh, bij acute nood kan je uh, een van ons uh, schrijven of je kan ons uh, via internet uh, bereiken. En dat is uh, info stichting -paul -max -nl. En uh, dat staat ook in de krant. Ja. En dan kan je gewoon ons, ons een mailtje sturen en daar uh, zou je wat in kunnen uitleggen. Er komen inschrijfformulieren te liggen bij uh, een aantal openbare instellingen. Zoals de gemeente, pluspunt en misschien wat scholen omdat daar uh, ook het een en ander voor te doen is. Dan vul je dat in en dan uh, komt een van ons met je, met je praten. En uh, ja, ik wil niet zeggen echt controleren. Maar we moeten natuurlijk wel de indruk hebben dat het uh, daar komt waar het nodig is. Nou, ben, ik bedoel het eigenlijk in die zin, uh, ik moet wel al van alles geprobeerd hebben ja. om die nood te lenigen. Ja. Uh, ik noem maar wat, ik moet naar de bank van lening geweest zijn, bij de sociale dienst van de gemeente af. En overal er nee te horen hebben gekregen. In, in, in principe wel. Nou ja, als jij een. Uh, geen geld heb en uh, dat van de koelkast nog steeds het makkelijkste onderwerp, ja, maar omdat ja. het redelijk zichtbaar is. En je hebt zo'n ding nodig en je krijgt nergens geld en je kan hem ook niet krijgen, dan, dan is dat de nood. Nee. Voorwaarde is wel dat het, het, wat het probleem ook is, het moet met die eenmalige donatie opgelost zijn. Ja, het moet niet structureel probleem zijn wat elk jaar of elke maand terugkomt. We worden even onderbroken. Nou, de techniek staat voor niets. Wij onderbreken even voor twee seconden, heeft zeg maar het wordt niet kwaad als het iets langer is. Wij zijn zo weer terug. Wij wachten op een verbinding met Hotel Hoogland. Ik denk dat ze de zender even opnieuw gaan resetten Waardoor we straks weer uh, terug zijn met de uitzending. Wacht even af. Kan het ook even een plaatje draaien? Misschien is dat een idee? Ze zijn alweer terug. We zijn terug. Dankjewel Wilco. Graag gedaan. Hoi. Ontzettend bedankt. En ja, jammer van het plaatje. Want dan wilden we wilden het plaatje <lacht> weer horen eigenlijk. Maar goed. We gaan weer verder. Dankjewel. Uh, maar waar uh, daar gebleven ja. ben? We uh, waren bij de aanvraag. Uh, en je moet inderdaad... Het is zo dat je... Uh, ernstig in de problemen zitten. Je kan geen kant meer op... en dan kan je bij ons terecht. Ja, oké. Okay. Zitten daar... Eh, ik zou best wel een aardige sportwagen willen hebben. Dat zit er niet dat, in. Dat, dat zit er niet in. Oké, goed. Maar ik bedoel daar eigenlijk... als grapje uiteraard... Maar ja, ja, ja. Ik, uh, zit er ook een, een, een limiet aan, aan de hoogte van het bedrag? Ja... Want je kan in een geweldige nood zitten voor 10.000 euro. Ja, maar dan uh, ben, je voor, ben je niet bij ons aan het goede adres. Okay. A kunnen we dat niet betalen en B uh, zit je dan waarschijnlijk zo erg in, uh, in de penarie dat, dat het is, schot, iets, te te veel, iets te veel geworden is. Uh, het gaat echt om, om kortlopende dingetjes. Waarvan je echt van nou. Uh, bijvoorbeeld. Uh, wij, wij weten, en dat weet iedereen, dat er een aantal. ...kinderen in Zandvoort niet meegaan met de schoolreisje... ...omdat het gewoon geld is. Klaren? Ja. Nou, als je dat dan... ...dan kan je dus melden bij ons. Nou, en dan gaat het om 7,50 euro. Ja. Nou, die krijg je dan. Okay. En die geven wij dan aan de school... ...en dan gaat jouw kind gaat met, uh, met het schoolreisje mee. Maar het moet natuurlijk wel eerlijk blijven. en uh, het, is, het is heel moeilijk te controleren... ...maar we gaan wel een gesprekje ja. aan. Ja, dat is zo. Maar even om een eerdere vraag terugkomend... Mm -hmm. uh, er moet wel van alles geprobeerd ja. zijn op andere manieren om ja. dat geval op te lossen. Ja, dat Jullie wel... zijn echt de allerlaatste dus stap. Wij zijn uh, de, het, het achterste vangnet, om het zo maar eens te noemen. Oké. Okay. Dat is wel de bedoeling. En, uh, ja, ik heb met andere instanties gesproken. En uh, ze zegt, ja, je moet oppassen, maar het gaat toch een keer gebeuren dat iemand uh, door, door het net valt. Want er zijn natuurlijk heel veel aanvragen in, uh, in de bestichting Bijzondere Noden bijvoorbeeld. Die uh, doet heel veel aanvragen uit Zandvoort. Ja. Ja, je kan niet alles controleren. We gaan ook een beetje uit van de eerlijkheid van de mensen. Ja, maar ik kan me toch ook voorstellen, Ben, dat je toch wel eventjes iets moet doorslikken om vervolgens die hulp aan te vragen. Dat gebeurt. Mensen gaan al heel moeilijk naar de sociale dienst van de gemeente. Ja, maar dat is, dat is dan misschien wel goed. Want dat is het eerste drempeltje. Ja. En als er geen drempeltje zou zijn, dan word je misschien overspoeld door ja. allerlei uh, aanvragen. Ja, het zou ongetwijfeld wel eens een keer anders kunnen lopen. Maar ik heb toch het idee dat jullie uh, nou zeer mondjesmaat benaderd zullen worden. Omdat mensen daar toch een drempel in vinden. En hun trots. Mensen die die drempel hebben, die vinden wel een oplossing. Ja, op een andere manier. Op een andere manier. Ja. Dus als je dan toch die drempel hebt, en je moet daar dan toch een keer overeind voor jezelf, dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, maar goed, ingedachtig. Uh, de, het idee hierachter van deze gebroeder Schumacher. Uh, is natuurlijk, ze willen helpen. Je wil niet ja. mensen afhouden, je ja. wilt ze helpen. Nee, je wilt ze helpen. Nou, het is natuurlijk ook een, een fantastisch initiatief omdat uh, uh, en ze doen dat ook omdat zij vele jaren prettig uh, gewoond hebben in, uh, in Zandvoort. Ja. En ze willen wat terug doen voor de, voor de Zandvoortse maatschappij. Dus op deze manier doen ze dat. En dus ja, dus, geweldig initiatief. Ja, het... Uh... Uh, nog even een, uh, een vraag over: uh, als ik een, een verzoek indien, ja. hoort, is er een soort ballotage door het stichtingsbestuur? Of... Nou ja, het is, hoe het, hoe het, werkt dat? Het, noem het geen ballotage, want wij zijn met z'n drie het bestuur. Ja? En de aanvraag komt bij een van ons binnen en waarschijnlijk bij de secretaris op het Beatrix Panszoen 1B. Daar ja. kan je naartoe schrijven of je inschrijfformulier. Dat is Mark Hermans. Uh, nou, dat is de secretaris, ja. Ja. En die ontvangt dat en die gaat dat met ons delen. En, jullie, en dan, een uh, van jullie neemt actie? Ja. En mocht dat heel klip en klaar zijn, dan, uh, dan is dat met een gesprek ja. klaar. Ja. En mocht, uh, mocht daar wat vragen over zijn, ja, dan zal het toch het gesprekje maar moeten ik hebben. Ik zal dus een gesprek moeten hebben ja. met een van jullie drieën? Ja. ja. Dat, er is verder geen commissie aan verbonden aan de nee, stichting? De, de, de, de, de stichting bestaat uit drie mensen en die drie mensen beslissen. En jullie zijn ook vrijwilligers, mag ik aannemen, binnen de stichting? Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, Goed, dus ja. expliciet afgesproken dat er geen vergoedingen zijn. Nee. nee, dus datgene wat het kapitaal aan rente oplevert is ook netto uit te keren bedrag ogen. Ja. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Ja, ja prima. Dat daar nauwelijks kost. Ja, je zal stichtingskosten gehad hebben... En nou, kijk, als, als stichting moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En moet je een bankding uh, uh, aangaan. Ja. En er zijn banken die zijn wat soepeler. En er zijn banken die zijn wat, uh, wat strenger. Dus wij hebben de bank die nog een beetje voor de stichting gaat. Ja. Waardoor je wat vrijstellingen ja. hebt. Dat, dat levert uiteindelijk dan weer geld op. Ja. Nou, als we dan praten over de kroning met samenbinden. Burgerinitiatief ja. en dergelijke. Het is er een geveldig initiatief. Ja. Hè? Nou ja, fantastisch dat er ja. zoiets bestaat in een kleine gemeenschap als de onze. En uh, daar moeten we de gebroeders zo voor bedanken. Voor, hartelijk voor bedanken. En dat doen we dan ook bij deze. Ja. Zullen we een stukje muziek gaan draaien, ja. ben? wat heb je uitgekozen deze keer? Ik heb uh, Joe Cocker. Up where we belong. Dan ja. nou, moeten we deze uh, muziekkeuze dus toch gaan missen een aantal weken geloof ik. Ja, nou ik heb voor vandaag een uh, beetje getemperde muziekkeuze, dus niet Waarom? al te... Een beetje met, een beetje met vakantie Nee, draaien. ja sowieso, maar het uh, ja, is toch een dag van bezinning en... De, de stemming rust. van de dag, uh, dat is waar. Uh, wij willen ons allereerst een klein beetje verontschuldigen over het geluid wat naar nou buiten gaat. Want er zit een uh, ruis in, hebben wij net uh, te horen gekregen en zelf ook gehoord. En die zit waarschijnlijk in de aansluiting van de antenne. En als er straks reclame is, dan gaan de beide heren heel snel de antenne terug uh, schoonmaken. En weer opnieuw, uh, en, uh, opnieuw aansluiten. En hij klinkt nu al wat beter hoor ik. Uh, Oké. Okay. goed. We hebben aan tafel uh, twee jonge hier, twee jonge mensen. En dat is Anne Hoefnagel of Noefnagel. Hoefnagels, ja. ja. En Martijs oude lowhuis Ja. En die gaan paaldansen. Nou, ik, ik wil eerst een even of, vraag, of heb ik het nou voor... helemaal verkeerd begrepen? Wat? is jouw voornaam studenten? Uh, mijn voornaam studenten, ja, dat, dat speciaal. Nee, het is gewoon Anna. <laughs> of heeft dat iets te maken met het evenement waar wij over gaan praten? Dat denk ik wel, ja. Het is wel vanuit een uh, studentenwereld uh, georganiseerd en opgekomen. En uh, uh, op een uh, studentenavond is dat uh, idee opgekomen. Ja. Beetje bier erbij. Wat Beetje bier erbij. Moet ja. je al voor zo'n gek en, idee. Uh, voordat we dan gaan onthullen welk evenement het is... Van welke studentenvereniging komt dat dan? Uh, het is meer van, ja, allemaal studenten samen, maar het uit Amsterdam. en maar geen vereniging? Uh, geen vereniging echt, nee. Het, nee we zitten bij, op deel zit bij een studievereniging van uh, Congo, het is biologie. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is gewoon allemaal vrienden vooral. Ja. En uiteindelijk staan jullie daar een beetje te bieren en te doen. Het zal waarschijnlijk ook heel mooi geweest zijn, als kom je <laughs> op hier, uh. Toen dachten jullie van, nou weet je wat, we gaan eens even skinny dippen. Ja, ja, het idee begon vooral met dat we een wereldrecord wilden breken. Een officieel wereldrecord. Maakt er en... niet uit wat? Nee, het, het maakt in de eerst, eerste zin nog niet zoveel okay. uit wat. Het kwamen erachter dat we niet zoveel konden. Nou, Waren niet, er niet, andere speciaals. ideeën ook nog? Uh, ja, eigenlijk niet. Want we dachten, ze ja, kunnen eigenlijk Meteen niks speciaals. Ja, en toen had iemand dit voor de grap opgezocht. En Even, toen... zijn jullie zandvoortjes? Allebei nee. niet woonachtig in Amsterdam Zandvoort. is. Amsterdam, ja. Amsterdam. Ja, nou ja, het is toch uh, Amsterdam Beach hier. Dus. Oh, oh, oh, oh. Precies. Dan <laughs> ja. ja, vind je toch een van je tegenstanders op de bak. Ik ben er wel voor dat heel veel Amsterdammers naar Zandvoort komen op strand. Hè, want we hebben een prachtige mooie verbinding met de trein. Uniek in Nederland. Maar het gaat maar iets zo ver dat wij Amsterdam Beach zijn. Oké, okay. daar hadden we het niet over. Um, het idee was dus ontsprongen. Jullie hebben gecheckt of je iets anders als wereldkampioen... Uh, schap kon krijgen. Maar ik proef een beetje het idee dat het om heel veel mensen moest gaan. Ja, er zitten natuurlijk heel veel individuele rare dingen bij. Maar het leek ons een uitdaging om iets te doen wat we met een groep konden organiseren. En iets wat gek was en raar was, niet veel mensen doen. En we kwamen eruit op het skinny dip beeldrecord. Dus we proberen met zoveel mogelijk mensen tegelijk naakt hier bij Zandvoort het water in te springen. Ja, skinny dippen. Dat zegt wel geen zwembroek, Geen geen niks. Geen en dat betekent aan. niet dat het hele evenement naakt is. Het gaat er gewoon om dat we met allen tegelijk dan uh, alles uit hebben. Het water ingaan. En dan zijn officiële mannetjes die gaan tellen. En die zeggen van, oh, het vorige wereldrecord er 413. Nou, dat is te doen. En nu zijn het er meer dan 413. Namelijk, 5, 6, 6, 700 liefst gaan we uh, voor 900. Gewoon voor echt veel. Er staat hier 14 juni, maar ja. dat is op een... Uh, vrijdag. Ah, dat is een vrijdag. ja. Doe je het ook op vrijdag? Vrijdagmiddag. En daarna kunnen we door naar de vismaaltijd dan? En dan gaan we meteen door. De vis vismaaltijd? is yes, ook Ook op 14 uh, juni. Vrijdag. Oh, vrijdag 14 juni. Nou, dan kunnen ze iedereen voor de vismaaltijd komen eten en daarna avondeten avond eten voor ja, vis. Kom maar een beetje op, op Je ja, wel aankleden ondertussen. Op, op, op het, op het nee, dat, historische dat, wezen. Uh, het is bij uh, paal 69, dat is ook het naaktstand. Hoe krijgen die mensen daarheen? Zijn geteld. Wij gaan gewoon ja eigenlijk in principe het halve halfje lopen. Dus we zetten bij het station zetten we allemaal mensen neer die weten, nou ja? een je lopen. Ja. Ja, dus ja, we dachten ook in een bus zetten, maar ja, die kan een kwartiertje rijden en dan moet je nog een kwartiertje lopen. Dus dat heeft niet heel veel ja, zin. Vanuit de, de, de, de punt van, van de, de boulevard, boulevard als, moet je er nog tien ja. minuten kwartiertje lopen. Maar als het lekker weer is gaan we vanuit. Dan is een half uurtje over het strand met een groep vrienden. Is ook heel gezellig. Kunnen mensen natuurlijk ook zeker die uit de omgeving komen het fietspad toe Ja dat kan uh, ook. Ja zeker. Die kunnen gewoon daar het strandafgang af. En dan is volgens mij nog vijf minuutjes vanaf de strandafgang. Ja ja. ja dus de, dan. De, de, de strandopgang komt begroot worden. Over, ja, precies. We zetten over vrijwilligers neer die duidelijk uh, met het shirtje herkenbaar zijn en die uh, zullen iedereen wegwijzen ja Het is natuurlijk wel een, een hele organisatie, want uh, het begint met een geintje, maar uiteindelijk zal er iemand de leiding moeten hebben, er zullen vrijwilligers moeten zijn uh, en de die moeten komen. Uh, ik weet niet of je een ja. vergunning moet aanvragen, maar ik denk het wel. Uh, je moet contact hebben met, uh, met de strandtent, ja. die moet het leuk vinden. Ja, zeker. Dat rolt zo voor je uit, hè, Na zo'n idee. Ja, klopt. We hadden van tevoren op de dag van, ja, dit is een wild idee. Wat even uh, met een paar beetjes erbij bedenken. Maar uh, we zijn allemaal organisatorisch ingesteld. En we doen allemaal uh, met commissies een andere activiteit, organiseren we dingen. Dus um, daar stonden we gewoon uh, helemaal voor in. En dat is ook helemaal goed uitgepakt. Uh, en daar zijn we nog steeds mee bezig om het nog groter te maken, dus we hebben sponsoren geregeld en het gaat nu hartstikke goed uh, in samenwerking met de Naturistenfederatie van Nederland. Uh, dus die helpt ons uh, hierbij, wij organiseren het helemaal maar... Al komt daar de helft van de leden maar van, dan heb je al veel zien. Die zijn er niet uh, bang voor om even uit de kleren te staan, dus uh, dat gaan, is helemaal mooi. behalve die zes handvoters dus heb je nog 894 andere nou. ja, handen ik nee, we mis wel. Zeker. Ja. Nee, maar de, de organisatie is helemaal goed uitgepakt. En uh, het belangrijkste uh, wat we al heel snel besloten, is dat dit evenement leuk is. En dat we graag wereldtekort willen verbreken. Maar dat het eigenlijk nog veel meer gaat. Want als je die mensen hebt dan is het hartstikke leuk om dat in samenwerking met iets anders te doen. En daarom is dit hele evenement in het, uh, in het goede doel van de Haarstichting omgetoverd. Mm -hmm. En uh, dat idee is uitgesprongen dat ik zelf uh, <laughs> geen haar heb. Ik heb een, uh, een auto-immuunziekte, alopecia ariata. En dat heb ik nu zo'n 11 jaar. En mijn haar valt uit en mijn lichaamshaar af en toe. Soms heb ik geen wenkbrauwen en wimpers. Uh, en ik heb er zelf niet heel veel last van. Maar er zijn ongelooflijk veel andere mensen, uh, vooral meiden in de puberteit, die er veel meer moeite mee hebben. En die gewoon uh, hun kale hoofd niet eens durven te laten zien aan hun ouders. En uh, de Haarstichting, daar willen wij dit hele evenement voor doen. En al het geld gaat erheen, omdat die, die mensen en ook hun omgeving steunt en voor haar werk uh, informatie geeft. Uh, de Stichting Haar. De Haarstichting. Ik zat gisteren had ik te lezen uh, over een stichting die heet Pruik. Pruik? Nee, puik. Pruik. En die geven een pruik. Geven een pruik, ja. ja, ja. Dat, stichting even dat even kan terug, wel. We kijken ja. even niet Oké. Okay. Ja, ze zijn nu wel bezig met een grote actie om uh, pruiken te geven. Ja. Aan, uh, met, ja. Misschien kom ik er nog op en dan kan je daar eens kijken. Want dat dat zag ik ook heel erg leuk. Maar goed, dat gaat dus uh, uh, ook voor de stichting Haar. Ja. Ja, de Haarstichting. De Haarstichting. Ja. Hoe ja. doe, doe je dat? Uh, mensen moet, je, moet je inschrijven? Moet je inschrijfgeld betalen? Um, ja, het is in principe, we hebben het zo open mogelijk gehouden voor iedereen. Dus we hebben geen inschrijfgeld gevraagd. gevraagd. Uh, het is in principe, je kan je van tevoren inschrijven via een sturen of via de website. We hebben een aanmeldingsformulier Mogen van zondag. Ja, www.skindedipwereldrecord.nl. Is dat? www.skindedipwereldrecord.nl Ja, dat is de website. En dan als is het dat bij Facebook, vind je ons ook. Dus dan uh, van Google, dan kom je er ook. Zou ik bij VVV Zandvoort op de kalender, ja. dus kan je daar ook ons vinden. En uh, ja, eigenlijk willen we het zo groot en open mogelijk houden, dus iedereen kan mm. gewoon zelf komen. We hebben om 3 uur, om 5 uur de dip zelf, dus gaat iedereen springen, vanuit lopen. En vanaf 3 uur kan iedereen zich gaan inschrijven, maar als je dus van tevoren inschrijft, dan gaat het een stuk makkelijker. En uh, nou, omdat het een wereldrecord is, moeten we allemaal dingen organiseren door me heen, dus iedereen moet een bandje krijgen, moet ja. moeten tellers zijn, Tellen, iedereen ja. moet gelijk. Ja, ze hebben allemaal vrijwilligers daarvoor. Maar die ja, opmerking ja. in de bandje ben je geteld. Dus ja, maar zo... alles moet dubbel geteld worden. Ja. Dat, ja. Dat maar laat ze. even duidelijk zijn dat mensen totaal niet hoeven te betalen. Nee. Dat er geen donaties allemaal verplicht Het is allemaal leuk. Um, en Graag de winst gaat natuurlijk allemaal maar... uit nee, dat goede dat, dat, doel. Dat, dat is, dat is, maar ja. het is een hele lage tramp Je komt erheen je gaat skinny dippen. Uh, en je bent er voor het record. Uh, dat is... Dat, dat is de harte. Ja. het is natuurlijk wel leuk. als en, iemand met een. Ja, nee, we zetten collectebussen neer. zeker vragen aan donaties. Als je, de, als je het voor die stichting doet, doe je ook goed ophalen. Ja, ja zeker. De ja, uh, sponsors zullen dan misschien wat betalen. Maar. Nee, we hebben zoveel mogelijk. Ja, we hebben ook daarnaast gewoon een groot feest met DJ's tot 11 uur, 10 uur okay. avonds. En daar zijn ook allemaal eetstandjes. En nou, een deel van de opbrengst daarvan gaat ook naar het goede doel. Geen vis. Ho? Maar wel koffie. Wel koffie. Een doekje ja, is... voor de koffie, niet voor de bloeder. Dan krijg ik ineens weer de schuld van iets wat ik niet doe. Maar goed, laten we meneer Kuik even wat, wat hij uh, doet. Want hij moet de koffie doen en komt nu aan en redden met een doekje. Gooit dat hier naartoe en wij gooien weer op de Dat is de actie. En we gaan natuurlijk gewoon door, want uh, dit is helemaal geen probleem. Um, we hebben het nog steeds over uh, skinny dipping, kijk uit voor het hoedje. En, uh, en het wereldrecord. Jullie zijn inmiddels begonnen met inschrijvingen, neem ik aan. Ja. En de vriendenclub gaat als eerst, hè, jullie. <laughs> en hoeveel zijn dat er al? Die we spontaan in, uh, in boeken. Uh, we hebben nu op dit moment, uh, ik, ik denk... In ieder geval 200 mensen die sowieso gaan springen. Ja. Nou, nu ga je dus echt de publiciteit in. Ja. Neem aan dat je ook een stukje beginnen. in de Zandse krant gaat schrijven. Ja, Regio, uh, doe je de regionaal nog uh, uh, Volgens mij hebben we Haarlem we in, Haarlem Stagblad, daar iets. Aardigdagblad, en, Aardigdagblad, en, uh, ja, ja. Dus daar hebben we even in gestaan. En we zijn nu rond. En we hopen dat ook via via, dat het allemaal goed gaat. Ja. Heb je daar al uh, respons van de, van de, van de krantenartikelen? Uh, ja, we hebben een paar leuke mailtjes gehad van uh, mensen die uh, wat had vragen hadden over bijvoorbeeld de kleding, uh, hoe dat zit en zo. Ja. En, uh, maar het zit, ja, of dat uh, opgeborgen wordt, of dat er lokkers zijn, nou, dat, dat zijn, soort dingen. dat was ook een vraag ja. die ik had, ja. Ja, dat, ja. die zijn dus niet, want het is heel moeilijk om naar ja. het strand te krijgen. Maar we zetten dus uh, paaltjes neer met nummers, dus ja. iedereen weet zijn... Uh, Weet welk nummer die zijn kleren heeft neergelegd en zetten wij een vrijwilliger. Oh, sorry. Ja, we zijn nog steeds ja. bezig met die microfoon. Maar we beginnen gewoon weer opnieuw. Je komt aan. Hebben... Ja, je komt aan. Nou, dan hebben we al een paaltje neergezet met nummers. Dus als je weet bij welk paaltje je hebt gesprongen, kan je mijn kleren makkelijk terugvinden. En, en zit... bewaking. Ja, we... we hebben een bewaking gericht ook. een of twee bewakers in ieder geval voor de zekerheid. En vrijwilligers die houden alle paaltjes in de gaten. Dat er niemand anders in de buurt komt als iedereen het water ingaat. gaat. En uh, daarna kan je gewoon weer zelf op je spullen letten. Goed. En er zijn denk ik ook nog twee dingen. Dat er een uh, officiële zwembrigade aanwezig is. Aan ja. uh, de, de, en HBOers Ja, uiteraard. En nog één ding. Ik denk dat mensen jezelf. het ook uh, uh, uh, nagedenken. Hey, als ik daarheen ga. Ik wil niet zomaar dat mijn uh, blote bips op de foto of de ja, video dat komt. Ik de dus uh, we zijn er heel erg... Uh, uh, goed mee bezig dat maar, er geen beeldmateriaal uh, verspreid wordt via andere dingen. Die ongewenst is in Ik, ieder geval. ik, uh, ik ga hem heel, heel scheef trekken hoor. Niets houdt mij tegen om vanaf de duimpje op een foto te maken. Ja. Maar het is natuurlijk ook leuk om toch wel wat te publiceren. Dus er, je zal toch wat foto's moeten maken. Ja zeker. De, kiezen waar de uh, liefst alleen achterkant op staan. Ja. Ja. En, en we gaan een luchtfoto ja. maken sowieso. Dus dat is van uh, grote afstand. Dus als is wel niemand leuk. persoonlijk ja. herkenbaar. Ja, dat bedoel ja. ik je, je wil de privacy ja. waarborgen. Hè. Meneer de Grebben wil dus niet gezien worden. Is nee. Daarom gaat hij ook naar Griekenland. Maar, um, dat kan je uh, een, een, een, alleen garanderen als jullie officiële publicisten hebben. Dus, uh, ja, dat wat komt, je zelf dus zelf uitgeeft. Ja. En er, er is altijd wel een rekel die dat uh, bestiert, bestiert. Maar qua organisatie is dat voor jullie afgedekt. Ja. Ja. Wij willen ook geen uh, mensen die, waarvan we niet weten dat ze komen. Of met grote camera's maar, of dan, moet je een stuk afzetten. Ik beg ik, je zal een stuk af moeten zetten. Waar de dip in gevoort, Ja, hè, zo voor gaat paal 69 zijn. gewoon. Ja. En daarnaast zet je het af voor uh, onbedoelde kwaadwillige fotograaf? Ja, 5 eigenlijk 5. wel. Die houden we gewoon maar af. en dan, uh, okay. dat in ieder geval Wij weten wie er wel horen en mm. wie er niet horen van wie van ons zijn. En de rest sturen we ja. allemaal weg. En hebben jullie wat ondersteuning of advies daarvan? Ik noem maar wat een bond of wat dan ook. Want die hebben daar natuurlijk de ervaringen mee. Uh, de um, ja, we hebben... In de zin van dat de Naturistenfederatie ons informatie geeft over hoe de naturisten uh, zelf zijn. Misschien dat zij uh, de hele dag in hun naak willen lopen en ook naar Ja, maar naar ze hebben ook dat soort privacyprobleem. Ja. Nee, ja. ze hebben, um, weet dat van hun komt één journalist dus. En die ja. uh, gaat gewoon van iedereen die zijn foto neemt, dan moet ze eerst een, uh, een formulier laten ondertekenen door die personen. Dus er komt gewoon niemand zonder toestemming ja. ergens op die foto's. Ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen dat heel even leuk vinden. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen de natuuristenvereniging, zeker met dit weer, daar een dagje uit van maken. Ja. Dus die beginnen om uur op het strand te gaan liggen. Uh, die liggen daar lekker en dan komen wij. Uh, wij willen skiedippen, dus wij blijven van drie tot uh, vijf gewoon in ons zwemmen koken. Ja. Dat is allemaal uh, ja. geen probleem. Nee, geen probleem. En dan begint het feest. En, Daarna het feest. Uh, het dat is ook gewoon jullie... ja, aangekleed in paal 69. Ja. Want we willen voor iedereen leuk houden. En uh, daar begint dat gewoon in de strandtent zelf. Maar wow. ja. Dat was altijd al op het naakstrand. als je daar in zwembroek, geen enkel probleem. Nee, de, nee. nee dat, dat weet ik wel, maar ik kan me voorstellen, er komen nou twee groepen die alle twee leuke dingen willen doen. Want als jij uh, niet natuurliefd bent, maar je wil wel meedoen met het wereldrecord, ja. dan, dan kom je daar ook. Ja, ja. ja dat is waar. En, als en dan de... waarschijnlijk is het dan heel even kort uh, de broek uit het water in en dan is alle het gewoon aan. daarna de zwembroek weer aan. Ja, ja want ik wil natuurlijk wel voor het feest blijven ja. Ja. Mag en de, de bandjes en de muziek en de DJ's, ja, ja, ja, ja, ja. de steentjes ja, dat is de bedoeling ja. Ja, het is in principe op het festivalterrein zelf, bij paal 69, uh, als het feest is daar uh, is iedereen aangekleed dat is gewoon de regel, okay. gewoon in de strand en zelf en daaromheen, ja. want het is gewoon voor iedereen leuk houden en het is ook anders een beetje ongemakkelijk en we willen gewoon dat hebben als regel, ja. en naar nou, buiten op het strand mag je doen wat je zelf wil, dat is niet aan ons en, uh, maar in de strand en tijdens het feest, is dus dat gewoon bij de dip, mag iedereen zelf. Ja, nou, ja met kijk, iedereen als het gesproken is. Wordt dat voor de mensen ook misschien ja. wat makkelijker om te zeggen: van Nou, ik vind het een hartstikke leuk idee ja. en een uh, goede. Uh, Goed, goed doen om het zo te ja. zeggen. Dus ik ga heen, maar dan maak ik ook een gezellige middag van. De Precies, tot, dat is ook de bedoeling. Uh, nee, whatever. omdat het ook een stuk lopen is, dan willen we niet ja. alleen die dip doen dat iedereen weer weg moet, want, ja. maar dat je gewoon de hele avond daar kan blijven en lekker feest kan vieren. Nog even over die 800-900 mensen die jullie bij elkaar uh, willen krijgen. <laughs> ja. uh, hoe gaat de publiciteit daarover verlopen via ja, via heel veel kanalen eigenlijk. Die naturisten is een, uh, een publiek wat we willen aanspreken. Uh, we hebben enorm veel uh, gekke vrienden die allemaal uh, mee gaan doen. En die zelf ook weer promoten bij hun gekke vrienden. En daarnaast hebben we heel veel kennis in andere steden. Dus dan gaan we met andere verenigingen binnen studentenwereld. de dus studentenverenigingen, studieverenigingen gaan kijken dat... Die er ook heen gaan. Ik uh, kan me voorstellen dat Groningers helemaal niet uh, uh, de zin hebben... om helemaal naar Zandvoort te gaan komen. Nee, maar nou, uh, zijn, Leiden, en, uh, Leiden Den Haag, Lidl, en Den Haag Lidl, en Utrecht. Lidl, ja. die, uh, Groningers hier... kunnen komen en blijven slapen in Amsterdam. Dat kan zo, ook nee, zeker. Ja, ja, Zandvoort, Zandvoort bij Hotel hier. Wow, oké. Okay. <laughs> nou, ik kan me <laughs> het wel voorstellen... dat als jij uh, gezellig die dag en stelt dat het weer is en je gaat meedoen en je blijft voor het feest... Dan is het lekker makkelijk om zo te ja, Maar als je als student ja. in een hotel moet, dat zie ik niet zo. Ja, ook beter, studenten eh. kunnen sparen. Oké. Okay. <lacht> hey, ja. nee, even, even, ja. even een wereldrecord. Ja, oké. Allebei geen. Nee, we doen zelf niet mee. Tuurlijk doen we zelf mee. Ik tuur, denk tuur. dat wij als eerste daar uh, naakt voor aan staan. En, uh, Ik had dus ook ja. <laughs> ja. uh, de ze goed organiseren. We doen het al ervoor of daarna of tijdens. Maar we, doen, we gaan sowieso naakt daar het het in. Wel ziek als je, je hoedje dan op <laughs> <Ja. laughs> En Ik zal alleen nog <laughs> niet zeggen, En mijn sokken. Even dat wereldrecord. Uh, Guinness Book of Records. Of, of ja, waar we komt hebben... dat dan genoteerd? Ja, ja, Het is een uh, officiële poging. Als het op het moment dat we het echt gaan halen. En daar hebben we zoveel mogelijk mensen. Jullie. Dus uh, voor nodig. Uh, dan uh, wordt het inderdaad komt het in het uh, record. Gamescoop. Ja, ja, ja misschien ja. wel leuk om nog even te zeggen dat er een week later in Spanje ook nog een poging ja. is. We we precies in dezelfde ja. serie. Ja. Dus we moeten wel hoge, dus we we hebben hoge een standard hebben. Uh, ja, ja, volgens mij had iemand het gemaild naar ons die uh, het heel leuk vond. En die had zo: ja, oh ja, wel pas op, uh, dus in Spanje oh, is, is die ook nog. Uh, nog concurrentie. Ja, ja zeker. Ja. ja, het wordt hartstikke leuk. Dienst anders gaat het presenteren. Ja. En uh, dus het wordt een echt een ja. leuke dag met heerlijk weer op het strand, met hartstikke veel mensen. En je draagt dus bij aan een wereldrecord wat je gewoon later in een het Guinness Book of Records kan opzoeken. Ik hoop dat jullie uh, het halen, want uh, we zitten een beetje in de tijd. Worden, ja. dat, dat gaat ja. automatisch, want we worden gewoon eruit gevoerd. <laughs> um, veel succes! Uh, hartstikke ik ben dank leuk, je leuk dat jullie het nog een paar keer uh, kunnen publiceren in, uh, in de regio, zodat er een heleboel mensen komen. Ja. En uh, ja, ik moet kiezen tussen vismaaltijd en, uh, en dippen. Nou, ga maar dippen. Kom maar dippen. 14. Voor het goede doel. Hè? Dank je wel. Hartstikke bedankt. Dank je wel. Okay. Nou, Wij zijn aan het einde van het uh, eerste uur gekomen. Ja. En we gaan eruit uh, met Alan Parsons. Sooner or later.